1 uur, Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Na ruim drie uur overleg... heeft D66-leider Alexander Pechtold net het torentje verlaten. Hij noemde het een verhelderend gesprek... met premier Rutte, vicepremier Asscher... en minister van Financiën Dijsselbloem. Morgen praten ze verder. En dan zijn ook de financieel specialisten bij het gesprek aanwezig. Volgens bronnen gingen de gesprekken met D66... over de hervormingen op de arbeidsmarkt. Het kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen van 6 miljard euro. En die steun is nodig omdat de coalitie politie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Bij het wrak van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia... zijn opnieuw stoffelijke resten gevonden, mogelijk van mensen. Of dat betekent dat er mogelijk meer doden zijn dan 32, is nog niet bekend. Vorige week werden al resten gevonden die vermoedelijk zijn... van de twee opvarenden die nooit zijn teruggevonden. Dat gebeurde kort nadat het wrak bij het eiland Giglio overeind was gezet. De Costa Concordia liep begin vorig jaar op de rotsen en kap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 In de Libische hoofdstad Tripoli is de Russische ambassade aangevallen. Onbekenden wilden het gebouw al schietend binnendringen. Ze werden door beveiligingspersoneel tegengehouden. Eén Libier kwam om het leven, vier anderen raakten gewond. Aanleiding voor de bestorming zou de moord zijn... op een Libische gevechtspiloot door een Russische vrouw. Ambassades in Libië zijn vaker doelwit van aanvallen. Ruim een jaar geleden kwam de Amerikaanse ambassadeur in Libië om... bij een raketaanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Het weer nog. Vannacht wisselend bewolkt. Minimum temperatuur 3 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. En s'avonds gaat het regenen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan Met in dit uur maar liefst drie gasten. Allereerst Femke Groothuis. In het vorige uur bepleitte zij een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel. De belasting op arbeid zou omlaag moeten, die op grondstoffen omhoog. En ook de gast, zangeres Davin, samen met gitarist Nick Wendels. Door hem begeleid presenteert zij vannacht haar debuut-cd hier in Casa Luna. En op haar repertoire komen komende uur chansons... zoals Padam Padam en Hymna Lamour van Edith Piaf. Maar ook La Montagne en Années, u weet wel, spiegelbeeld. En wie straks nou de mooiste herinneringen ophaalt... aan een van deze chansons... die wint een cd van uh, Davine. En dat geldt ook voor degene die op de meest boeiende manier... kan vertellen over de manier waarop... zijn of haar leven zou veranderen... als die belastinghervorming die Femke voorstaat... ook daadwerkelijk ingevoerd zou worden. Ook dan ligt er een cd klaar van Davine. Dus ik zou zeggen, bel als u mee wil praten... of als u gewoon een cd wil winnen... naar 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar Casa Luna... CFV.nl en twitter ik al met hashtag Casa luna. Maar voordat ik met de beide dames ga praten hier ga ik naar Den Haag. Daar is onze NOS collega Michiel Breedveld. Hij staat uh, op Binnenhof en uh, heeft gesproken met Alexander Pechtold die onderhandelde met uh, leden van de regering, onder andere met uh, minister van Financiën Dijsselbloem over uh, de begroting van komend jaar Michiel. Ja, minister Dijsselbloem van Financiën is zojuist naar buiten gekomen. Laten we even luisteren. Sommige aan mijn tafel, sommige telefonisch. En maar hij moest één een torentje hier. komen. Waar was dat voor nodig? Uh, dat weet ik ook niet, maar het was een goed gesprek. Is hebben over een sociale akkoord gesproken? Uh, we hebben over een hele brede agenda gesproken. Uh, en dat uh, was uh, prima. Minister Dijsselbloem, we ja. zijn live op ik Radio 1. Veel, uh, wat ik wel kan zeggen is dat ik morgen weer aan de slag ga. Dus we kunnen verder. Ja, succes... Pechtel noemde het verhelderend. Um, wat voor titel zou u de gesprekken van vanavond willen geven? Ja, daar moet je altijd mee oppassen. Het is in ieder geval um, een goed gesprek geweest. En uh, ik ga morgen uh, weer verder. Um, ik heb vandaag met heel veel partijen individueel gesproken. Bij mij aan tafel, telefonisch en vanavond ook nog hier. En we gaan morgen weer volle vaart verder. Ja, met D66 bijzonder lang. Waarom juist met deze partij zo lang? Nee, ik heb echt met alle partijen gesproken vanavond, vandaag. En met sommigen heb je meer over te bespreken dan anderen. Ik ga daar verder niet op in. Maar we gaan morgen weer verder. Geeft het u goede hoop? En zoals u weet ben ik in dit proces steeds optimistisch geweest. Uh, en zeker zolang iedereen bij mij aan tafel uh, blijft verschijnen... is er ook reden toe. En uh, zo ziet het er wel naar uit. Heeft het kabinet ruimte kunnen bieden met betrekking tot hervorming? Nou, daar gaan we ge geen antwoord op krijgen op die vraag. Aan de andere kant staat minister Ascher. Laten we daar even mee, mee luisteren. En morgen wordt er onder leiding van Dijsselbloem... weer verder gepraat over de financiën. Komt er komen nog meer gesprekken met meerdere fracties... waar u mag aan deelnemen... Dat kun je van tevoren nooit uitsluiten. Wanneer is het proces ten einde? Ook dat weet je niet precies uh, van tevoren. Als partijen het ergens over eens zijn... of als ze tot de conclusie komen dat er nu niet verder te praten valt... dan komt het tot een einde. Heeft deze avond geholpen om dat proces snel te laten eindigen? Dat zullen we achteraf weten. Dank u wel. Nou, heel veel krijgen, komen we niet te weten. Ja, eerder vanavond kwam dus Alexander Pechtold naar buiten. Die noemde de gesprekken verhelderend. Zei ook niet veel meer dan dat morgen de financiële specialisten... weer verder zullen praten met de minister van Financiën, Dijsselbloem. Uh, ja, kortom, het lijkt erop dat er iets van vooruitgang is geboekt. Het mag ook wel na ruim 3,5 drieën, uur praten. Half tien vanavond zijn ze begonnen... Uh, ja, en nu zo midden in de nacht lijkt er dan toch iets van vooruitgang geboekt... al weten we niet precies op welke fronten. Belangrijkste punt voor D66 was de hervormingen op de arbeidsmarkt. Uh, bij binnenkomst leek het erop, het is erop of eronder... Uh, als het gaat om dat soort uh, toezeggingen. En dan moest dus het sociaal akkoord opengebroken worden. Nou, wellicht dus dat er toch iets gezegd is in die richting... zodanig dat er uh, ja, voor de D66 in ieder geval aanleiding is... om de gesprekken te vervolgen. En nog eens verslaggever Michiel Breedveld, dankjewel. Hij stond erbij het torentje waar vanavond is overlegd over de reeksbegroting voor volgend jaar. Geef terug naar mijn gasten in Casa Luna, Femke Groothuis... en Davine, en gitarist Nick Wendels. Nogmaals eh, weer welkom, eh, jullie eh, alle drie. Femke, om bij jou ja even te beginnen. Eh, eh, jij zat net te luisteren naar die vertolking van La Valza Milton van eh, Jacques Brel. Hou je van het Franse lied? Ik hou er wel van. Ik vind het mooi. Vind het, ja, maar ik luister er niet zo vaak naar. Dus uh, ik, vind het heel leuk. ik vind het heel leuk om daar uh, nu naar te luisteren. En die namen, Brel, Piaf, zijn dat vertrouwde namen voor jou? Nou, niet zo echt. Maar uh, wel de namen wel, maar de muziek... Uh, de, niet zozeer, um, maar ik vind de sfeer heerlijk en uh, erg mooi. Het wordt mooi gezongen door Davine. Ja. Nou, er is nog veel zendingswerk te verrichten, dus Davine, <laughs> maak ze bekend. Brel en Piaf. En jij hebt meegeluisterd ook naar het betoog van uh, Femke. Uh, hogere belasting op grondstoffen, lagere belasting op arbeid. Wat vind je van, uh, van dat idee? Nou, ik vind het eigenlijk een heel zinnig idee. En ik snap ook eigenlijk niet dat daar nog niet eerder over nagedacht is. Want ik vind het eigenlijk een heel logisch idee dat je eigenlijk hè, nu de grondstoffen aan het krimpen zijn... dat je daar iets mee gaat doen om te zorgen... dat je dat zoveel mogelijk gaat behouden... door inderdaad minder weg te werpen. En, uh, en om inderdaad... er is eigenlijk overal is personeel tekort. En daardoor is bijvoorbeeld zorg minder. En om daar nou juist in te gaan investeren... Ja. Ja, een idee dat je aanspreekt. Nou, zei Femke ook van. Met name ook in het artistieke vak zou dit mogelijkheden bieden. Omdat veel mensen het ook moeilijker vinden op dit moment om podia te vinden. Er worden minder kaartjes verkocht. Denk je dat dit ook zou kunnen helpen om. Uh, weer een boost te geven aan die culturele wereld in Nederland. Waar jij natuurlijk ook deel van uitmaakt. Ja, ja absoluut. Dat denk ik zeker. Ja, ik denk inderdaad dat uh, momenteel zijn de, de, liggen de prijzen ook gewoon heel erg hoog voor kaartjes. En ik denk dat mensen als eerste instantie gaan, gaan bezuinigen eigenlijk op de, op de leuke dingen, zeg maar, voor erbij. En ik denk dat het heel belangrijk is juist voor mensen om die leuke dingen te blijven doen. En als ze daar meer gelegenheid voor hebben, dat dat inderdaad voor ons heel erg positief zou kunnen uitpakken. We gaan ook uh, kaarten weggeven voor een van jullie uh, avonden... die jullie uh, verzorgen in een hotel in Groningen, het Martini ja. Hotel. Dat uh, is een avond met uh, chanson en uh, diner. Uh, diner en chanson, zo heet de avond officieel. Hè? Ja, klopt. Uh, wanneer kunnen mensen die kaarten winnen, Davine? Uh, nou, het is namelijk zo. Uh, het wordt gehouden in het Martini Hotel en in de Weva... En de WEVA is echt een begrip in, in Groningen. Het is een, een pand dat al bestaat sinds 1871. En het was in eerste instantie eigenlijk een soort van gaarkeuken... en een plek waar eigenlijk alle lagen van de bevolking konden eten en konden overnachten. En inmiddels is het een heel mooi restaurant geworden. Maar WEVA, dat is een afkorting ergens voor. Dus de vraag is, waar staat, staan de letters w -E -E -V A voor? Waar staan de letters W-E-E-V-A voor? Letters die in Groningen wellicht vertrouwder zijn dan in de rest van het land. U kunt uh, uw antwoord uh, mailen naar casaluna.cnv.nl. U kunt het doorbellen naar 0800-1121. U kunt ook twitteren met hashtag Casaluna. En onder de goede inzetters worden twee kaartjes uh, verlood. Voor uh, de uh, ja, avond vol met heerlijke hapjes. Vol met heerlijke gerechten. En oh. ook nog de chansons van uh, Davien en Nick Wendels. Oh. En die twee CD's die gaan naar degene die de interessantste vraag. Stelt aan Femke. en de mooiste herinneringen op had aan de chansons die Davine gaat zingen. Het lijkt me leuk als jullie over en weer dan dat beoordelen. Ja, ja gaan we doen. Nou, afgesproken. Leuk. Um, eerst, ik ga eerst even naar de uh, uh, telefoon en daar hangt Joop. Joop, goeienacht. Goeienacht. Joop. Ja, uh, jullie zijn echt uh, veel te lief. Want? Waarom zijn wij veel te lief? Nou, dit onderwerp, dat komt natuurlijk steeds voorbij. Nou, gisteren keek ik naar de hemel en ik zag prachtige sterren, maar ik zag zes vliegtuigen. En ik vind het vliegen voor de lol moet meteen verboden worden. En als de politiek daar niet serieus over nadenkt, dan zijn de massamoordenaars. Vliegen voor de lol moet verboden worden... en uh, de politiek uh, zijn massamoordenaars als je het niet verbiedt, Wat vind jij daarvan, van Kijk, die stelling, dit Femke? Femke Joop, wacht even. Ik stel, leg jouw stelling even voor aan Femke Groothuis. Ja, um, nee, ik vind dat niet. Maar ik vind wel dat, er, uh, dat het eigenlijk van de zotte is... dat uh, uh, uh, kerosine is onbelast Vliegtickets, er zit geen BTW op. Dus het is, uh, voor, voor, het is heel erg... Uh, he, daarom is het bijvoorbeeld ook uh, goedkoper om te vliegen naar Parijs... dan om daar met de trein heen te gaan. En dat zijn natuurlijk absurditeiten waar we van af moeten. Uh, dus ik zit veel meer, in de, ik denk veel meer aan het verleggen van die prikkels... waardoor mensen dan dus wel voor die trein gaan kiezen... of, of meer in de buurt op vakantie gaan... Uh, dan dat, ze een, een, een, he, dat je drie keer per jaar per se uh, heel ver weg moet vliegen. Dus uh, de mogelijkheid moet er nog wel zijn... maar het tuurlijk. moet flink duurder worden en daardoor... Klinkt minder antrekt, nou ja, De, de, de kosten van die, die je eigenlijk anderen veroorzaakt door te vliegen, die zitten niet in dat ticket verwerkt Dus de gezondheidseffecten, de, de klimaatverandering die daardoor die zitten niet in dat ticket. Dus iemand anders betaalt dat. Dat noemen ze ex externe kosten. Ja, Joop, wat wilde jij zeggen? Het gaat af en toe ook niet alleen over geld... om het weer met geld af te kopen. Kijk, ik hou er wel van om dingen te reduceren tot een rekensom. Kijk, lekker winkelen, vliegwinkelen in Kopenhagen... dat levert zoveel fijnstofdoden op. Nou, dat, dat kan je gewoon uitrekenen. De, ja, maar misschien, Joop, is... Je moet je verantwoordelijkheid is, is... nemen. Ja, maar misschien, Joop, natuurlijk. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Maar voor de mensen die dat niet doen... is misschien die financiële prikkel wel heel belangrijk. Ja, oké, okay, zo kun je dingen wel afkopen. Maar ik weet zeker uh, dat iedereen op iedereen wacht. Elk land wacht op een goedkoop vliegtuig... of op uh, wie het op gaat lossen. Als Nederland nou het voorbeeld stelt... dat het vliegverkeer drastisch teruggebracht wordt... kijk, dan, dan uh, doe je iets goeds voor de wereld... en wacht je niet. En, en ik vind de rekensom ook wel uh, heel mooi... en dus gevaarlijk om te zeggen in deze tijd... Maar honderd eh, koeien doden, ja, of, of, of één mens doden, ja, eh, dan ben je krankzinnig als je het zegt, want een mens doden mag nooit. Nou, maar, en wat is iets waard? Kijk, eh, dat vliegverkeer voor de lol, dat moet echt teruggebracht worden. Ja, dat punt heb je duidelijk gemaakt, Joop. En daar heeft Femke ook op gereageerd. Joop, ik bedank je voor het bellen. En tot een andere keer graag. Goeienacht. Dan een tweet bestemd voor Davin. Doen jullie ook aan verzoeknummers? Nou, dat hangt er heel van af welk nummer dat is. Nou, misschien niet voor vanavond, maar <laughs> voor een volgende cd. Tous les garçons et les filles van François Zardy. Ja, nee, daar zijn we inderdaad nu mee bezig. En we kunnen dat helaas niet spelen vanavond. Omdat we uh, ons echt een beetje beperken tot de nummers op de cd. En die staat er dus helaas niet op. Maar uh, we gaan het zeker in acht nemen. Ja, wel een nummer dat jullie aanspreekt wat dat betreft. Ja, absoluut. Gelukkig staan er wel heel veel andere nummers op, uh, op het album. Mag ik jullie weer vragen naar het Casa Luna podium te gaan. En dan gaan we luisteren... naar een uh, optreden van Davien en Nick Wendels. Met een nummer van een vrouw waarvan u nog veel gaat horen de komende week. Want volgende week is het uh, 50 jaar geleden dat ze overleed. En uh, ja, er komt een biografie uit van Wim Zaal. Die is al uit trouwens. Uh, er komen voorstellingen. En gelukkig uh, wordt ze ook nog steeds gezongen. Door Davien in dit geval. Begeleid door Nick Wendels. Dit is Padam, Padam. Cette air qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, Traîné par cent mille musiciens. Un jour, cet air me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 je vois s'entrebattre les gestes, Toute la comédie des amours Sur l'air qui va toujours. Param, param, param, Je t'aime de 14 juillet. château rabar param param param devtu envoie la par et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu écoutez le chat qu'il me fait De bois. Padam, Padam, Tawin en Nick Wendels. Dank jullie wel. Uh, kom even terug uh, aan tafel als, als jullie willen, want uh, het is uh, een bijzondere avond voor jullie. Het uh, uh, ja, de geboorte, mag je zeggen, van jullie debut-cd. De weerslag van jullie eerste schreden op het uh, pad van het uh, Franse chanson. Die schreden die, uh, volgen wij sinds vorig jaar, Davin ja. Toen won je het jaarlijkse Concours de la Chanson van de Alliance Française. Maar daarvoor was je al uh, echt helemaal in de band van de chanson geraakt. Hè? Ja, zeker. Ja, eigenlijk sinds 2006. Toen uh, hoorde ik een lied van, van Frida Bokkara, Sami Chanson. En. Het was een lied wat ik eigenlijk al heel lang kende, maar waar ik eigenlijk in één keer met andere oren naar ging luisteren en ik dacht, oh wauw, dit vind ik zo mooi, dat wil ik ook. En toen heb ik eigenlijk een Franse chanson ingestudeerd, gewoon eens om te passen hoe dat zit. En dat paste zo lekker dat ik dacht, nou, hier uh, wil ik meer van doen en zo ben ik eigenlijk helemaal ingedoken. Maar sprak je altijd al heel goed Frans dan bijvoorbeeld, want dat lijkt me een voorwaarde om het Franse chanson te kunnen zingen. Nou ja, het is wel wat? grappig, want ik ben op een gegeven moment naar Groningen verhuisd om uh, Frans te gaan studeren, alleen. En dat heb ik slechts vier weken gedaan. Want oh. ik had al heel gauw door van, nou, dit is toch niks voor mij. De hele dag op zo'n universiteit. Ik ben toch meer, ik wil graag dingen doen. En uh, toen ben ik conservatorium gaan doen. En, um, maar ja, het, het, ik weet niet wat het is met die taal. Het heeft me eigenlijk gewoon gegrepen. Die taal heeft eigenlijk mij gekozen. Het is ja, heel apart eigenlijk. Ja, het, het is een, een taal die, die minder gezongen wordt dan vroeger. Ja. Voel je ook een soort vaandel dragen voor dat Franse chanson? Ja. Eigenlijk wel. Want eh, eigenlijk wat Femke ook al zei... Van, ja, hè, je hoort het eigenlijk niet zo vaak. En dat is ook puur omdat het gewoon niet meer op de radio is. En vroeger was dat veel gewoner. Dat, uh, artiesten zoals Edith Piaf... die hoorden gewoon tussen de arbeidsvitamine bij wijze van spreken. En tegenwoordig is dat gewoon veel minder. Het is echt zeldzaam dat je in één keer een chanson hoort. <lacht> en ik zou het fantastisch vinden om het, uh, om het chanson weer terug te brengen in Nederland. Dat doe je mede dankzij dit uh, debuutalbum gemaakt samen met je vaste begeleider, gitarist Nick Wendels. Nick, eh, waarin versterken jullie elkaar, Davide en jij? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We, we hebben al heel lang uh, een geschiedenis met elkaar uh, op muzikaal vlak. En um, we proberen uh, uh, ons uh, geluid zo puur mogelijk te houden. Maar ook uh, um, proberen wij uh, op ons eigen va uh, vak... Uh, zo goed mogelijk een duo neer te zetten. Mm -hmm. Dat is heel erg lastig. En, uh, dan zit je elkaar ook wel eens in de weg? Nou, omdat we een duo zijn, <lacht> soms wel en soms weer niet. Dat is een, heel, een hele ingewikkelde vraag eigenlijk. En uh, uh, we proberen uh, uh, de basis van het liedje eruit te pakken. En dan uh, met eigen creatieve oplossingen uh, uh, proberen we... Uh, duo-schap, zeg maar, zo goed uh, in te vullen. En wie is dan leading, Davine? Ben jij dat omdat jij die liederen vertolkt? Of is uh, Nick dat omdat hij jou toch moet begeleiden? Want uh, zonder zijn begeleiding ben jij ook weer minder waard, natuurlijk. Ja, klopt. Nou, in die zin is het, kunnen we niet aangeven wie de leider hm. is, want ja, we versterken elkaar ook. En de een uh, kan het niet zonder de ander. Het is een 50-50. Ja, absoluut. Bij, ja. bij een bandje kan het nog wel eens een keer zijn dat... Uh, dat één instrument uh, de leading... Uh Nee, mm -hmm, mm -hmm. maar, maar bij ons, als eentje wegvalt of eentje uh, niet minder sterk is op een bepaald moment, dan valt alles uit elkaar. Ja. Maar nu is het wel zo dat op de CD hebben wij wel een, uh, een instrumentaal stuk. Dus een prachtig stuk wat, wat Nick uh, alleen vertolkt. Sammy de Chanson. Sammy de Chanson. Omdat het is namelijk een stuk van. Uh, oorspronkelijk van Bach. En dat is. Uh, ja, Nick heeft daar een hele mooie bewerking van gemaakt. En, uh, en ook het laatste lied uh, van de CD zing ik uh, gewoon. Gewoon helemaal alleen, gewoon a cappella. Omdat we het op die manier toch leuk vonden... om een beetje variatie te brengen aan een duo-cd, als het ware. Ja, en ook om, om solo van je te laten horen. Ik kan me voorstellen dat dat ook de moeite waard is. Ja. Nou zijn het veel bekende chansons op dit album. Uh, waarin onderscheid jij je nou van de, van de andere mensen... die deze chansons vertolkt hebben? Ik denk door... Uh, nou, sowieso al door het feit dat we hem eigenlijk heel puur benaderen... met elkaar, gewoon he, met z'n tweeën. Um, en ja, dat, dat is lastig te zeggen eigenlijk, waarin het echt... Um... Maar puur wil dat zeggen dat je, dat je zo dicht mogelijk... Bij, bij je eigen gevoel bent gebleven als het gaat om het vertolken van die liedjes? Ja, beslist. Ja, en ik denk ook in die zin puur dat we eigenlijk... zonder toeters en bellen een chanson neerzetten. Dus het is echt puur... Het stemgeluid. Ik vind het ook heel belangrijk om op het, op het geluid te letten, zeg maar, de klank van de stem. Um, natuurlijk ook de betekenis van de chanson. En dan de klank van de gitaar. En ik denk dat we met elkaar zo samen een, um, eigenlijk een heel Puur geluid hebben. Ik denk ook, als je bijvoorbeeld het album zou luisteren, is het haast alsof je er zelf bij bent. Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk alsof je een live optreden meemaakt. En het valt me op dat jullie vertolkingen heel geserreerd zijn, eigenlijk heel ingehouden. Uh, uh, uh, jullie geven uh, uh, uh, passie mee aan die nummers, maar jullie gaan nergens blazen of jullie willen nergens imponeren, als het ware. Nee, ik denk, we willen de chansons eigenlijk voor zichzelf laten spreken. Dat doen jullie ook eh, tijdens een maandelijks evenement in Groningen... in dat eh, voormalige WEVA. Dat is het evenement Diner et Chanson. Wat voor avonden zijn dat, eh, Nick? Um, wij uh, um, laten de mensen binnenkomen... Uh, um, uh, en we uh, uh, bieden ze een diner aan. En daar uh, spelen wij uh, onze chansons... Uh, Opgezette tijden. Tussen, Niet, de door. tussen de gangen door. En we maken zo de, het publiek met een uh, hele Franse avond. Ja voor dat evenement zijn twee kaartjes te winnen. Als u weet wat WEVA betekent, waar die letters voor staan... W-E-E-V-A... komen heel veel oplossingen al binnen. <lacht> uh, dus het wordt nog moeilijk kiezen voor jullie straks... Mm -hmm. wie je gelukkig gaat maken. En dan zijn er ook nog twee cd's te winnen... voor uh, de meest originele vraag aan uh, Femke, Femke Groothuis... of voor de meest originele herinnering... aan de uh, Franse chansons die vanavond weer klinken. Straks gaan we luisteren naar een albumstuk van jullie... want we wilden ook het album natuurlijk uh, in het zonnetje zetten. Maar eerst uh, aan de telefoon Joost Burger... Joost, goeiedag. Goeiedag. Welke vraag heb jij aan Femke? Uh, wat, uh, wat mij heel erg uh, verbaast zelf de laatste tijd... als je uh, niet oordeelt, dus als je gewoon kijkt wat er is... en uh, ik denk heel vaak uh, van uh, interessant of interesting... dat je dan allerlei dingen ontdekt waarvan je denkt... van dat ze heel erg onwaarschijnlijk lijken, maar dat ze gewoon werken. En uh, dat vind ik wel een... Uh, ja, de dingen die jij vertelt klinken me op zich uh, ja, op, op een of andere manier radicaal in de oren. Maar als ik er echt goed over nadenk, lijkt het me heel logisch mm -hmm. om het zo te doen. Of vind ik het in ieder geval in, interessant om, om zoiets te proberen of te onderzoeken, zeg maar. Ja, je, die, die andere kijk op de wereld spreekt je aan, zeg je. Ja, en uh, nou ja, ik, ik, ik was heel erg uh, geraakt door het verhaal uh, wat je houdt. En uh, wat ik ook heel bijzonder uh, vind, is dat... Uh, ik zie dat in X-Tex uh, Herman Wijfels ook een hele belangrijke rol speelt. En uh, ja, dat vind ik zelf een fascinerende persoonlijkheid... Uh, die uh, echt aan Nederland ook iets te vertellen heeft. Welke rol speelt uh, Wijvels bij jullie, Femke? Ja, hij maakt deel uit van onze raad van advies. We zijn er ontzettend blij mee. Het is een uh, ja, bijzondere man, het heeft heel veel bijzondere ideeën. Uh, dus zeer waardevol. Ja. Ja. Joost, dankjewel voor je reactie. Dan naar meneer Van Berkel. Meneer Van Berkel, goedenacht. Goedenavond. U heeft ook een vraag voor Femke Groothuis. Ja, ik zat in een lange autorit het Eindhoven naar Den Haag. En ik, uh, die tijd vloog voorbij door het interessante betoog van u. Ik had een uh, opmerking over de grondstofprijzen die u wilt beïnvloeden. Uh, die, die prijzen worden vaak wereldwijd gemanipuleerd door, door hele grote jongens. En um, hoe, hoe denkt u... Uh, ...daar uh, via de fiscale systemen toch greep op te krijgen... ...omdat natuurlijk de kosten ergens gelegd moeten worden. En mijn tweede vraag is... Um, ...werkt u met uw ideeën alleen om de situatie in Nederland te veranderen... ...of bent u van mening dat dit alleen maar kan... ...als dat ook op uh, zeg maar Europese of CQ-wereldschaal gebeurt... ...omdat de grote bedrijven die, die u noemt als Shell of DSM... Er zijn natuurlijk ook partijen die, die natuurlijk op al die markten werken... en daar ook de concurrentie ondervinden. Dus ja. dit soort zaken die u bepleit... Be, be, be moet het in een grotere context bekeken worden. Ik leg de vragen voor. staat denk dat een heel moeilijk probleem is. Ja, Femke. Ja, absoluut. De internationale dimensie is enorm. Kijk, als je erover na gaat denken... dan denk je eerst van... Hey, zou het niet handig zijn als, er, als dit wereldwijd geregeld kon worden... waardoor inderdaad... Um, ja, iedereen aan tafel zit ook over de beslissingen over, over zo'n belastingstelsel. Maar in de praktijk is dat natuurlijk absoluut niet haalbaar. Um, dus je, je komt al gauw op het idee om dan, nou ja, laten we het dan met Europa doen. Dat is een of, of Amerika of China of gecombineerd met die handelsblokken. Want die zijn uh, relatief eenvoudig nog, uh, nog um, uh, ja, uh, daar kun je dingen organiseren. Van wat mm -hmm. komt er binnen en tegen welke prijs. Um, Um, en, maar goed, ook in Nederland... Uh, kun je dus bepaalde regelingen... Uh, in, in, invoeren. Zoals die grondwaterbelasting. Zoals die grondwaterbelasting ja. Of leidingwater zou je ook uh, wat aan kunnen doen. En um, ja, zelfs... lokaal of, of, of provinciaal... zijn er, zijn er mogelijkheden. Uh, maar dat, ligt wel, dat is wel weer een stuk moeilijk... om echt de verschuiving... Uh, uh, uh, te bewerkstelligen. Maar zo ja, speelt dit... gewoon op elk niveau. En... Uh, absoluut is dat af en toe uh, uh, ja, uh, ontmoedigend. Want je denkt, ja, er moet, moet zo ontzettend veel gebeuren op zoveel niveaus. Uh, aan de andere kant, ja, je moet ergens beginnen. En daarom uh, vinden wij het handig om nu een plan voor Nederland, een voorstel voor Nederland te formuleren. Dan kunnen we diezelfde exercitie in andere landen gaan herhalen. Mm -hmm. En dan kun je komen met een soort masterplan van hoe kan Europa hierop inspelen. En wellicht ook andere, andere handelsblokken of, of regio's daarop aanhaken. Oké, okay, dankjewel ja. voor je antwoord op deze vraag van meneer Van Berkel. Meneer Van Berkel, ik bedank u uh, voor de bellen. Uh, heb ik nog het laatste nieuws uit Den Haag voor u? Het overleg met premier Rutte over de begroting van volgend jaar is afgelopen. En wat daaruit is gekomen, dat hoort u morgenochtend uiteraard hier op Radio 1 in het Radio 1-journaal. Aan de telefoon Nemo. Goeienacht. Goeienacht. Met Memo. Met Memo, je hebt een vraag voor Davine en ik, hè? Een gecombineerde economische-muzikale vraag. Een economische-muzikale vraag? <laughs> nou, dat is heel toepasselijk vanavond. Nee, uh, ik dacht, uh, ik moest bellen omdat uh, ik ben echt liefhebber van uh, Franse chansons. En ik merk de laatste paar jaren dat uh, is uh, in uh, uh, die Franse chansons in opkomst. Dus uh, begon uh, weer. Uh, Populair te zijn tussen de mensen. En ik dacht, is die misschien te vergelijken ook met economische crisis. In economische crisis mensen kopen alleen wat echt noodzakelijk is. Mm -hmm. Dus in muzikale crisis is ook mensen terug naar alleen kwalitatief Musik. Dan vind ik vind het een interessante uh, uh, redenering van Memo. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het inderdaad een hele mooie uh, samenloop... ook van de beide onderwerpen. Uh, ik denk inderdaad ook wel uh, dat u gelijk heeft... Dat, um, met, uh, dat er eigenlijk ook een soort van verarming is... zowel in de economie als in de muziek. En dat op het moment dat het beter zal gaan... dat er, dat er ook meer kwaliteit zal komen... en meer diversiteit ook weer in de muziek. Dus in die zin denk ik absoluut dat u gelijk heeft. Ja, en als, als het slecht gaat, als het slechter gaat, liever gezegd... dan grijpen mensen terug op wat eerlijk en wat puur is. Dus bijvoorbeeld, zoals Memo zegt, op het Franse chanson. Ja, ja. precies. En uh, ik... Uh, hallo? Ja? ja? Ik, ik vind ook zelf dan in die, zeg maar... Uh, overspoeling van uh, talent en jachten en die... Popmuziek en rockmuziek. Er is nergens uh, iets horen wat echt, uh, zeg maar, cultuur uitstraalt. Nee, nee. Nemo, uh, Ja? Ik wou graag, als u met toestemming gaat, een klein stukje voor Daphine zingen. Nou, dank nou. aan haar. Uh, nou, dat wordt voor dat, je gezongen, Daphine. Dat is echt bijzonder, zeg? Wauw. Memo, ga je gang, wij zitten er klaar voor. Ja, Pla klein stukje. Ja. ja. O ira, où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera en encore, sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux de l'étendien. En vriendelijk bedankt. Nou, Applaus u ook bedankt. Fantastisch. <tosses> ja. Wauw. Dankjewel. Gaan wij luisteren naar Davine zelf. Een stuk van haar debuut-cd die vannacht gepresenteerd wordt in Casa Luna. Dit is De Tendre Anne. Tu me dis que tu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 Que pour lui, le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De le voir en lui, comme espoir, au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Maar weer live hier op NCRV Radio 1 in Casaluna. Ellen, goeienacht. Goeienacht. Genieten is dat. Nou, dat is goed om te horen. Ja, dus. Ellen, je, je hebt een vraag. Muziek. Wat zeg ja. je? Muziek voor harmonie. Naar nou, beide vlakken vind ik zou ik ook wel graag iets over willen zeggen als mag. wat ja. als je nou bekijkt de laatste jaren... alles is eigenlijk gewoon veel te snel gegaan. Veel te hard, veel te snel, veel te groot... En het is één grote chaos. We weten eigenlijk niet meer of links of rechts af moeten. En echt zou ik dan zeggen, doe een stap terug. Zorg dat de kleding, bijvoorbeeld verkopen nu tien bloesjes uh, van zeer inferieure kwaliteit. En heel verleidelijk want vrouwen, wij zien niet graag een nieuw kleedje. Maar we wisselen het in en het wordt weer weggedaan. Als je, als je, nou vroeger vind ik zo rot woord... maar als je eerder dat kocht, dan kon je daar een hele tijd mee doen. Tegenwoordig valt het uit elkaar van de lenden. Je geeft een boel geld vooruit. Het wordt naar Nederland gevlogen. Het wordt vaak op een hele nare manier in andere landen gemaakt. En dan kun je wel wereldwijd denken. En heel breed gaan denken als klein landje. Maar, die, maar de, je, je moet terug naar kwaliteit. En niet in kwantiteit. Die kwantiteit die moord mensen gewoon zelf uit. Terug dus naar. Ja, Je zegt we moeten terug naar kwaliteit in plaats van uh, de kwantiteit. Die, die nu uh, misschien wat overheersend is in ons uh, leven. Ik ja, um, uh, die, die kwaliteit dat dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. Uh... Um, Eckart Winsen stelde, stelde ook al: van we gaan, we gaan naar producten die een veel meer handmatige component hebben, veel meer ambachtschap, vakmanschap. Um, ja. En dan uh, krijg je producten waar aandacht aan besteed is, uh, waar we dus dan ook waarschijnlijk wel wat zuiniger mee zullen zijn. En als we dan ook nog eens een systeem hebben waarbij afval niet bestaat, dan. Um, ja... Of zo min mogelijk bestaat Niet bestaan bestaat, bestaat niet. Hè? Nee, maar als dat als. Uh, kijk, in de natuur is ook, bestaat ook geen afval. In de natuur is alles wat. Vergaat, is vergaat, alles wat afval is... wordt weer door een ja. ander uh, wezen of, of, of plant of boom... Als, als grondstof gebruikt. En daar kunnen we heel veel van leren. En, um, dus, uh, ja. ja, Ellen? Ik weet dat mijn oma altijd zei van... ja, kind, je studeert nu wel... maar straks is, zijn er geen mensen die met hun handen werken... alleen maar met hun hoofden. En, en ik heb ook, ik heb ook een universitaire opleiding... en ik vond dat zo belachelijk... want wij maakten ons vrij, we wilden studeren... en vrouwen wilden ook... En nu zie je dat vrouwen allemaal weer teruggefloten worden. Allemaal de blijven die gaan sluiten. Het is gewoon te hard gegaan en te snel. en overbelasting voor de moeders en de kinderen. En mensen zijn helemaal niet blij mee hoor. Je hebt tassen vol troep. Uh, je, hebt, je bent continu bezig om het te rennen. Om alles voor elkaar te houden. Netjes te houden. Klaar te houden. Uh, het slijt zo gauw door. Het moet weer vervangen worden. Uh, eigenlijk als die rust er weer inkomt En je creëert weer opleidingen voor mensen die met hun handen werken. Dat het een nobel en edel beroep is. Mm -hmm. Er worden dingen met handen gemaakt. Ze zijn wat duurder, maar je koopt wat minder. Maar de arbeid, de arbeid is wel veel... Uh, je creëert veel meer werk. Ja, je creëert meer werk en je creëert ook betere kwaliteit. En daar moeten we terug naartoe, zeg jij Ellen. Ik bedank je voor het uh, bellen. En dank een goede nacht nog. En Ellen, je kunt nu weer gaan genieten. Net zoals u allemaal, hoop ik, van Davine. Ze staat nu weer op het podium samen met Nick Wendels. In een ja, chanson wat eigenlijk bestaat uit twee heel bekende nummers. Ga er luisteren, zou ik zeggen. Davine en Nick Wendels. Dans le port d'Amsterdam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 Il y a des marins qui meurent, pleins de billes et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse, le langueur berge morne. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent, sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Il vous montre des dents À croquer la fortune À décroiser la lune À bouffer des ombres, Et ça sent l'amoureux jusque dans le cœur des frites Que le gros m'invite À revenir en plus Puis ils se lèvent en riant Dans un bruit de tempête Referment leurs braguettes Et sortent en rotant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 Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée demain. Un radeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé.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 Koeil la providence Refusant de penser au lendemain En zo weer klonken zowel Brel als Michel Fugin in deze bijzondere combinatie. Amsterdam en une belle histoire. Davine en ik, Wendels. Een mailtje komt er binnen voor Femke Groothuis. Femke, die hier betoogd heeft in Casaluna. dat belasting op arbeid omlaag moet en de belasting op grondstoffen omhoog. Um, een mailtje van Olga Guters, zij schrijft... wat ik denk dat er mogelijk is, is dat mensen niet meer vanuit afgescheidenheid denken... maar vanuit een verbondenheid. Dat betekent concreet dat mensen realiseren dat al het afval... maar ook de natuur een onderdeel van onszelf is. Dat onze werkelijkheid een werkelijkheid is die we zelf creëren. Er bestaat niet één werkelijkheid. Ons doel is niet meer materialen te vergaren... maar te zien wat mensen nodig hebben en daarin te voorzien... We zijn ons bewust dat als we in de hebberigheid terechtkomen... dat we daar andere delen van de keten mee duperen. De zieners van toen, Gandhi bijvoorbeeld is de werkelijkheid die dan steeds meer geleefd gaat worden. Verzamelingen van groepen, mensen die samenwerken... en voor elkaar zorgen tot op de laatste snik... en dat allemaal op kleine schaal... in het verbouwen van voedsel, bewerken van de bodem... bouwen van huizen van leem, aardehuizen, strobalenhuizen. De ecologische waarden worden centraal gesteld... en het zweet van het werk wordt weer geroken, gezien en uitgewassen. Mm. Ik denk dat uh, Olga een idealist is, net zoals jij dat bent. Het is een heel verhaal. Um, um, en ik denk, ja, tuurlijk, als wij in staat zouden zijn... om veel meer de talenten van mensen te benutten... en veel meer aandacht voor elkaar te hebben... iets waar ons systeem op dit moment dus helemaal niet op ingericht is... ja, dan kan het een stuk aangenamer worden. En dan hebben we inderdaad misschien wel andere producten om ons heen... Uh, of minder, of op een andere, met een andere kwaliteit... Um, maar die persoonlijke aandacht is natuurlijk wel wat, wat de meeste mensen het meeste geluk brengt en um, um, ik denk dat daar heel veel ruimte voor verbetering is uh, omdat juist door ons uh, belastingssysteem op dit moment de, de, de, de trein rijdt in de richting van steeds minder aandacht voor producten en, en elkaar en uh, uh, ik denk dat we dat kunnen ombuigen ja, dan hebben we een uh, uh, beller. Uh, ik weet niet of ik die aan de lijn heb of dat uh, hij een opmerking heeft doorgegeven ik geloof dat hij een opmerking heeft doorgegeven nee, ja. hij is aan de lijn, Martin, goedenacht ja, goedemiddag. Ja, Frans Chanson dat uh, ligt ook mijn hart. En uh, ik had een paar opmerkingen uh, over uh, uh, hoe dat Chanson in Nederland eigenlijk opgekomen is. Ja. Dan moet er eigenlijk wel een, uh, een voor uh, worden voor uh, Willem Duis. Willem Duis is de man die eigenlijk het uh, Chanson in Nederland uh, uh, populair heeft gemaakt. Zegt die naam je nog van Davin? Ja, ja. ja? Met z'n dubbel LP's, Viva la France, deel oh ja. 1 en 2. Uh, op deel 1 daar zijn er uh, toen de tijd, uh, ook in een jaar, 180.000 van verkocht in Nederland... En toen was het wel uh, heel erg uh, populair in een keer. En dat kwam ook mede, en dat staat ook achter op zijn hoest, doordat heel veel uh, Nederlanders toen uh, in Frankrijk op vakantie gingen. Dat mm -hmm. was opkomend mm -hmm. iets, zal ik maar zeggen. Ja. Dan spreek je ook in 1977, eigenlijk. Uh, en daarvoor was het ook nog helemaal niet populair in Nederland. Uh. Nou, dus, in de jaren en... 60 wel natuurlijk, hè. Edith Piaf was populair, uh, Brel was populair. Ja. Ja, voilà. Dat zijn een beetje de bekende namen. En die hebben het ook overleefd. Want dat is mijn volgende vraag. Hoe is dat nou weer uh, eigenlijk heel erg verdwenen, dat Franse chanson? En ik heb wel eens begrepen dat er eigenlijk dat kwam. Omdat uh, buiten de bekende namen om... Uh, dat er eigenlijk een heleboel... Want net werd Joe prachtig uh, gezongen even. Door uh, uh, die gast die belde. Maar Joe is bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die heel vroeg gestopt is. En zo zijn er heel veel uit die wereld enorm uh, vroeg gestorven... waardoor er helemaal geen nieuwe aanwas uh, nee. was eigenlijk. Ik ga je vraag oh. even voorleggen aan, aan Davien, Martin. Uh, Martin oh. zegt, Davien... Uh, er waren grote namen... Uh, uh, dankzij bijvoorbeeld Willem Duijs... dat is chanson heel populair geweest... maar er was kennelijk geen generatie daarna... die in Nederland uh, aan de bak is gekomen. Hoe kan dat, dat een chanson... echt even zo, zo weggezakt is... In, uh, in Nederland? Ja, ik denk dat heel veel dingen komen... in een golfbeweging... en. Uh, vaak is het zo, dan, dan, dan is het er. En dan in één keer is er inderdaad minder vraag naar. En ik denk inderdaad ook wat u al zei, dat er op een gegeven moment heel veel kopstukken vrij snel zijn overleden. En uh, daar is inderdaad vrij weinig nieuws bijgekomen. En dan op een gegeven moment dan, uh, ja, dan komen er weer nieuwe invloeden. Uh, in de popmuziek bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt dan weer veel meer gedraaid. Ja, ja, dan wordt het eigenlijk een beetje verdrongen. Ja, ja en nu ja, dan zie je ook natuurlijk een hele andere Nederlandse zie je ook eigenlijk uh, verdwenen zijn. Uh, en, en, en de kunst sowieso om een instrument uh, vanuit de, de, de, een, een vereniging echt te, te leren beheersen, Klopt. Dat, dat is natuurlijk afgenomen. En ja. daardoor zie je dat er. De, de, de, de, ja, en, ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk om dat een, een moeilijke soort muziek. Het is ja. niet makkelijk om ja. te spelen. Kremke Groothuis, jij wilt erop inhaken. Ja, heel graag, want uh, juist bijvoorbeeld muziekonderwijs, theateronderwijs op scholen, staat, staat al jaren natuurlijk verschrikkelijk onder druk. Daar is gewoon geen ruimte voor, geen tijd voor. Nee. En uh, ja, het... zou het niet mooi zijn als we onze kinderen veel meer konden meegeven dan alleen de CITO-toets goed kunnen maken. Maar ook zich ontplooien tot, uh, tot uh, ja, niet bang zijn om op het podium te staan, uh, contact te maken met het publiek, uh, muziek te maken en te genieten van uh, die vorm van Welvaart, die nou juist niets onttrekt aan de aarde, ja. uh, maar alleen lucht in ja, trilling ja. brengt. Ja. Ja. ja, mooie reactie ja. van Femke Martin. Ik bedank je voor het bellen en ik wens je nog ja. een uh, goede ja, nacht. Oké, ja. okay, dag Martin. Ja, goeie uh, goeie. Over grote namen in het Franse chanson gesproken. Edith Piau is er zo een. Volgende week is het 50 jaar geleden dat ze is overleden. En dit is haar hymne à l'amour, maar nu in de versie van David. Et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera, mes matins. Sous tes mains Peu m'importe Les problèmes Mon amour Puisque tu m'aimes J'irai jusqu'au bout du monde Je me ferai teindre en blonde Si tu me le demandais J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune, si tu me le demandais, je remirais ma patrie, je remirais mes amis, si tu me le demandais, zal bébé de je alles je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais, si un jour. La vie t'arrache à moi Si tu meurs Que tu sois loin de moi Peu m'importe Si tu m'aimes Car moi je mourrai aussi Que nous aurons Pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité dans le ciel, plus de problèmes, mon amour quoi tu concernes. Piaf. Soort. Dit was de versie van Davin staat op haar debuutalbum dat vannacht gepresenteerd wordt in Casa Luna. En Davin, jij, jij hoorde in Femke ook een uh, zangtalent, hè? Ja, nou ja, ze heeft een hele mooie spreekstem. En toen dacht ik al meteen, oh, volgens mij zou ze, heeft ze wel aanleg om mooi te kunnen zingen. Nou, ik hou van zingen. Dat nou, wel, ja. Kijk, ja nou maar niet zo mooi als jij, nou, hè? Nou, de nou, ja. moet je even voor me zingen. Ja. Dat zou ik leuk vinden. Wat vind je voor zing je dan? Nou, ik zing wel eens uh, met mijn man, nee, die is artiest en die, uh, als die zijn zangeres niet kan dan uh, val ik wel eens. In. Ja, met zijn ja, beentje, ja, ja. met zijn beentje, King Tonic. Ja. Ah, nou, wat leuk. <laughs> nou, dat had je goed ingeschat, <laughs> ja, Davine. Grappig. Uh, we hebben prijzen weg te geven voordat we naar jullie laatste live optreden gaan uh, luisteren. Uh, twee CDs naar uh, de mooiste reacties op elkaars onderwerp en dan twee kaartjes voor uh, die avond diner chanson in het voormalige Weva. Zullen we daar maar eens mee beginnen. Uh, Weva dat blijkt te staan. Voor woon- en eethuis voor allen. Helemaal correct. En er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Heel veel goede antwoorden. Je hebt al die antwoorden uh, in de hoge hoed gedaan. En je hebt gehusteld. Ja. Wie ga je gelukkig maken met twee kaartjes voor diner in chanson? Het is geworden, en ik hoop dat ik de naam goed uitspreek... Azim Kovac. Azim Kovac. En waar woont Azim Kovac? In Siddeburen? In Siddeburen, Ja. Azim, laat ons nog even je adres weten. Dan zorgen wij ervoor dat het geregeld wordt... en dat je een mooie avond uh, vol met uh, chansons uh, tegemoet gaat... daar in het voormalige Weva. Het huidige Martini Hotel. Gefeliciteerd. En dan de twee cd's van Davin. Femke Groothuis, ik geef eerst het woord aan jou. Welke reactie op uh, de chansons van Davin... vond jij het uh, meest uh, ontroerend, het uh, meest interessant? Ja, nou als iemand een liedje... Vond... Voor je gaat zingen, dan is dat natuurlijk uh, dat steelt je hart. Dus een Memo heeft het, wat mij betreft, uh, gewonnen. Memo krijgt een CD van Davin. Gefeliciteerd Memo en Davin. Welke reactie op uh, uh, de uh, bijdrage van Femke? Vond jij het meest interessant? Nou, ze was hier al even in de uitzending en ik vond wat ze vertelde heel treffend en heel herkenbaar. En uh, haar naam is Ellen. En Ellen, gefeliciteerd. En Ellen wint de tweede cd van Davine. Vanavond werd die gepresenteerd. Ellen, ook jij gefeliciteerd. En ik wil graag nog één nummer live van jullie horen. Het chanson der chansons, mag je wel zeggen. In ieder geval dankzij Wim Zonneveld. Maar dit is natuurlijk het origineel. Wij sluiten deze aflevering van Casa Luna af... met La Montagne Davine en Nick Wendels.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 Avec leurs mains de sur leur tête, Ils savaient monter des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils savent tous l'âme bien née Nueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournez pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles chèvres et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie, ils se flics aux fonctionnaires De quoi attendre sans en faire Que l'heure de la retraite sonne Faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger des poulettes aux hormones Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Why aren't I Navien en Nick Wendels. Dank jullie wel dat jullie hier uh, te gast wilden zijn. Hier wilden optreden. En dat uh, jullie uh, cd bij ons in uh, première mocht gaan uh, vanavond. Dank jullie wel. Uh, ik heb nog één opmerking die binnenkomt van jou, Femke Groothuis. Um, je vertelde natuurlijk uh, dat idee dat je hebt. Hè? Minder arbeid op belasting, meer op grondstoffen. Een reactie van Joost Burger. Hij zegt, eenvoud is belangrijk. Want bij moeilijke problemen horen eenvoudige oplossingen. Misschien is het implementeren van wat jij voorstaat niet zo eenvoudig... maar de oplossing is eigenlijk wel eenvoudig. Ja, vind ik ook. Zeker. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat begrijpt bijna iedereen meteen als ik het vertel. Uh, dus ik put daar hoop uit. Ja. Ook jou bedank ik, Femke, voor het komen naar Casaluna. Ik bedank u natuurlijk voor het luisteren, voor het meepraten... voor het mailen en twitteren. Ik feliciteer nogmaals alle winnaars. En wat ons betreft heel graag tot morgen. Want vanaf morgen draait in de bioscopen de film Rush. En dat is een film over het Formule 1-seizoen... en het nou van Something Completely Different. Een uh, seizoen dat in 1976 heel spannend was... want het stond toen in het teken van de strijd... tussen coureurs James Hunt en Nicky Lauda. En dat is reden voor een gesprek met schrijver in Formule 1 journalist Koen Vergeer. Een gesprek dat morgen hier gevoerd gaat worden... door mijn huisgenoot en collega Frank Dumors. Zo dadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio 1. En dat natuurlijk dankzij varen collega Roel Koeners. Heel veel plezier daarbij. En voor nu wens ik u nog een goede nacht.